Het was in 1973 en we zouden met elkaar naar de Rutbeek toe, want mijn zoon mijn zei, het is zo mooi weer, wij kunnen vanmiddag met elkaar naar de Rutbeek. Nou, ik zei, het is wel goed, want hij, had pas een, hij was pas 18 jaar geboren en hij had rijkzaam, had hij doorgekomen en hij zei, "Mannen we gaan wel met elkaar Nou. Ik heb een oud die was een jaar of twaalf, en nog een jongen en nog, uh, en nog een zoon. Ze gingen allemaal mooi mee. En zijn moeder kan thuis dat zwemplaat wel aantrekken, want daar zit dat nog vast aan. Want ik had last van een hoge bloeddruk. En weet ik het, ik had pijn in mijn armen, en ik had alles. Nou, ik denk, ben ik er ook fijn even uit. Nou, mijn man ik zei tegen mijn maan, maar jij straks dan het eten opzetten. Om vanavond, alles staat klaar. Nou, dat is goed. Het was gewoon allemaal in orde. Dus wij gingen, de, wij gingen naar de Ruudbeek. Allemaal in auto. Maar toen moesten we naar een zandpad langs. Dat was in 73. En er stonden verschillende borden. Er stond op gevaarlijk drijfzand. Nou een stukje verder lopen. Gevaarlijk drijfzand. Ja, we gingen weer verder lopen. Er stond alweer een bord, gevaarlijk drijven, maar wij deden er totaal niks op we gewoon, wij wonen gewoon in het water, we wonen daar, daar, daar spatten in het water. En mijn, die, die andere kinderen, en mijn dochter met haar vriendinnetje, die gingen al direct op zwemmen, die kon zwemmen, die gingen naar de overkant. Toen kwam mijn zoon op mij af. die was 18, hij zei, man ga maar ik kan wel verder, loopt hij maar verder heen. Maar in een, het was ongelooflijk. In een fractie van een seconde zat ik tot mijn mond in het water. Zo. Ik zat helemaal in het water. En die benen die waren zo zwaar. Ik kon mijn benen daar niet meer wegkrijgen. Want het was een vergewaarschuwd. Maar omdat wij daar niks op uit deden. Wij, wij waren ongehoorzaam. Dus dan ik me voelen. En ik kon mijn benen daar niet meer wegkrijgen. En ik kon niet één beroepen. Want mijn zoon die was alweer een stuk. Wij verder aan het zwemmen daar. Het was, er was niet één. Die, die andere kinderen waren allemaal aan de overkant. En ik stond daar alleen. Met mijn handen omhoog. Met het water tot aan mijn lippen toe. Zo stond ik met mijn handen omhoog. Helemaal diep in het water. Helemaal diep in het water. He, in tot, het water tot, aan, tot aan die lippen. Aan de lippen toe. Aan, zo stond ik in het water. Nou ik dacht. Ik kon de Heer Jezus eigenlijk nog niet zo goed. Maar ik dacht. Ja, ik verdrink nog. Dat is gewoon, ja, ik verdrink nog gewoon. Ik kon niet heen beroepen, want mijn zoon was de hele dag. Maar, Heere God is zag mij. En ik kreeg zo'n kracht. Ik kreeg zo'n kracht in het Hier, hier, hier zo. Zo'n zo, zo kracht in het ja. Dat ik werd eruit geteld. Ik werd eruit getrokken. Echt, echt waar. En ik werd drie meter... Werd Verder gezet, ik ben er uitgetild, hupsakee, boom. Daar neergezet? Daar, daar werd ik neergezet. Zo. So. Wat een belevenis. Huh. Vergeet ik van mijn leven nooit meer. So. Zo, zo. Zo geweldig, zo geweldig dat. Nee, maar niet. Maar, maar anders had ik gewoon verdronken. Maar de heer die had nog werk voor mij. Ja. Had nog werk voor mij. Dat is echt waar, want de mensen die komen hier allemaal en, en ze mogen hier allemaal graag komen bij mij. En zeg ik het, zeg ik, ik ben voor iedereen lief en, en, en hartelijk. En als ik wat te geven heb, dan geef ik ze dat mee. Mm. En, en ik hoef mijzelf niet op de borst te slaan, maar de Heer, de Heer Jezus, die, die zegert mij zo ontzettend, daar dus ben je geworden voor. Ik heb de Heer Jezus heel erg lief. Ik weet wat de Heer aan mij gedaan heeft. Al twee keer ben ik voor de dood weggehaald. So, so fine.